De Colombiaanse guerrillabeweging FARC heeft de Franse tv-journalist Romeo Langlois vrijgelaten. Hij werd eind vorige maand gevangen genomen tijdens een vuurgevecht tussen het leger en de FARC. De verslaggever maakt op dat moment een reportage. Op beelden is Langlois lachend te zien en zegt hij dat hij met respect is behandeld. Politieke partijen reageren verdeeld op het advies van Brussel aan Nederland... om de hypotheekrenteaftrek geleidelijk af te schaffen. De VVD wil niet verder gaan dan de afspraak in het vijfpartijenakkoord... Het CDA gaat de verkiezingsstrijd in met het standpunt dat alleen mensen die sneller aflossen een beloning verdienen. D66 wil één tarief, de SP wil de aftrek geleidelijk afschaffen voor duurdere huizen en GroenLinks wil het belastingvoordeel geleidelijk helemaal afschaffen. Het rookverbod op de werkplek heeft sinds 2004 het aantal acute hartstilstanden teruggebracht met 12%. Dat heeft de Universiteit Maastricht onderzocht. 12% komt neer op 16.000 hartstilstanden. Roken en passief meeroken behoren tot de belangrijkste oorzaken van een acute hartstilstand. Het Nederland elftal heeft de eerste overwinning geboekt in de reeks oefenwedstrijden richting het EK. Oranje versloeg Slowakije met 2-0. De Slowaak Salata maakte een eigen doelpunt en Rafael van der Vaart schoot een kwartier voor tijd de tweede binnen. Op 9 juni is de eerste EK-wedstrijd van Nederland tegen Denemarken.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 Voor het leemo Phoenix Muziek. Verluister plezier. Voor deze aflevering Peaceful Radio 779, uur 2. la tariye hero si en modenaje Oh, Boba! Voor het label New Earth Records tot ons gekomen via Oshop.nl en dan heb ik het over dus de CD Essential Touch. is een verzamelcd van verschillende artiesten. Body, Spirit, Wellness, Music. Zo noemen ze het allemaal zelf. Afsluit afscheid nemen met de CD Reiki Hard to Hard van Grollo en Capitanata, muziek van uh, het label Oriade Music valt onder de categorie Healing Music mijn naam is van Veugen en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio hier op ZFM Zandvoort op zfmzandvoort.nl kan kun je de programma in van vinden en dan vind je natuurlijk de website peacefulradio.eu wat zie